Het in Utrecht hebben zo'n 200 schoonmakers de nacht doorgebracht. Ze voeren al zo'n twee maanden actie voor betere arbeidsomstandigheden. Schoonmakers blijven in het Utrechtse universiteitsgebouw tot een uur of elf. Daarna wordt de manifestatie buiten voortgezet waar een paar duizend demonstranten worden verwacht. De manifestatie duurt tot vier uur vanmiddag. En vanmiddag wordt een petitie aangeboden bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. Schoonmakers willen dat de opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven zich ook inzetten voor een betere CAO.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 Een Frans vissersschip heeft als eerste het in problemen geraakte cruiseschip Costa Allegra bereikt. Het cruiseschip drijft stuurloos op een paar honderd kilometer van het Seychelles in de Indische Oceaan. Gisteren was er brand aan boord. Daardoor is er nauwelijks elektriciteit. Er zijn meer dan duizend mensen aan boord.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 Het weer bewolkt en vanochtend wat motregen wat mist, vanmiddag droog, het wordt een graad of elf. Ook de rest van de week is het zacht, met eerst motregen, later in de week wat zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk, heeft te maken met de voorjaarsvakantie in de regio Noord. Wel staat er een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht vanwege een aanrijding. In totaal 104 kilometer file, ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A4 de richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk 4 kilometer. Op de A9 ook maar Amstelveen voor het knopende Raasdorp 4. Op de A12 de richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Harmelen 20 kilometer. Tussen Woerden en Harmelen zijn twee rijschokken dicht na een aanrijding tussen Vracht. ...en een personenauto. Er is ook nog technisch onderzoek nodig. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam... ...en verkeer vanuit de regio Rotterdam... ...kan het beste omrijden via Dordrecht en Gorkum. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat wel wat file... ...bij Sliedrecht West 5 kilometer... ...en op de A15 Rotterdam richting Europort... ...bij Rotterdam Charloos 4... ...en op de A28 Zwolle richting Utrecht... ...voor Leusden 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Telman, Audio Bastards, The Sky Is Craper, en daarvoor, Paul Carrick en Don't Shed a Tear. En van harte welkom bij een nieuwe editie van Zondag in Kermeland. Voor deze zondag, 26 februari 2012, Aldo, goedemiddag.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 Job Cohen neemt afscheid van zijn functie als fractieleider van de PVDA, Partij van de Arbeid. Er zijn op dit moment vier kandidaten om zijn plek over te nemen. Het gaat hier om Ronald Plasterk, Nebehad Albuyrak, Diederik Samson en Martijn van Dam. Martijn van Dam in de wereldrijd doorgezien? Nee. Het was de eerste dag dat hij bekend uh, maakte dat hij uh, kandidaat uh, was voor de PVDA. En uh, nou, het zweet stond in zijn voorhoofd hoor. Ja, hoor. Ja. Cool, hij was in de wereldrijd door allemaal uh, moeilijke vragen door Matthijs van Nieuwkerk <laughs> en hij had het moeilijk, zweetende vooral. Terwijl Diederik Samson, die was bij Paul Witteman, die, um, die, die praatte wat rustiger, die vertelde duidelijk, had het soms ook wel moeilijk, maar uh, deed het toch iets beter dan Martijn. Martijn is ook maar 34, hè? Ja, dan zijn nog een jongetje. Aan de andere kant is het wel een beetje een frisse wind, hè? de politiek, kan ja. ook wel een keer uh, ja, het gunstig zijn. zijn.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 omdat nou, ja, terecht die, toch wel hè? Bekend, ja, ja. De, de bekendste komiek van uh, Nederland. Hé, hey, schaatsnieuws hè? Nou, Almere heeft plannen om 60 miljoen euro uh, een nieuw ijsstadion uh, te bouwen. De stad ziet zijn kans schoon. Nu het Tiofstadion stadion in Heerenveen slecht wordt gerenoveerd. In Almere komen uh, vier, t twee t tot 2 meter banen, 2400 meter banen. Deze plek voor 20.000 toeschouwers. Almere hoopt zo het nieuwe schatsenmekka van Nederland te worden. Nou ja, wie weet. Almere, 60 miljoen hè, voor het schaatsen. Ja, dat is wel lekker in het En Ze zullen wel moeten, want er is weinig in Almere dat je denkt... van, Nou, we gaan even naar Almere, gezellig. Nou uh... ja, vlakbij Lelystad natuurlijk, met allemaal dingen. En, uh... Wat hebben ze daar? Bij Lelystad hebben ze... Uh... Lelystad? Nee. Okay. Nou, ja. Oké, nou heb, ze, heb is... je ook weinig te doen. Nou ja, dan heb je tenminste nog geen Maar het is ook niet meer... Het uh, bestaat... gaat ook weg. Ja, het is het is dan failliet. Dan ja. Dan ja, klopt. En uh, je zou, met de temperatuur van vandaag niet zeggen... Maar deze maand is de koudste februari maand sinds 19.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 ik doe nu, zeg maar. deze afgelopen week. Nee, afgelopen week was het lekker, joh. Lekker wel lente. alleen met de wind af en toe een beetje. Maar gisteren bijvoorbeeld, het zonnetje was gewoon lekker buiten. Alleen, die wind die er dan steeds is, zeg maar, niet maakt het koud. Ja, klopt. Maar ik weet nog, omdat we het hadden, was de Elfstedentocht net afgelopen. Toen zeiden ze, nou, misschien volgende week nog een Elfstedentocht. Ja, het was ze? Maar vorige week zondag zou je het heel even snel te halen. Ik we een paar sneeuwvlokjes voorbij komen. Vorige week zondag? Of daar ik het terug misschien nog wel. Oké. Okay. Uh, nou ja, maakt, maakt niet uit. uit. <laughs> Foto's in de kranten uh, het nieuwe Uitenu van het Nederlands elftal. Helemaal zwart. Dat moet ontzag inboezemen bij de tegenstander. zou Oranje het nieuwe Uitenu voor het eerst aandoen tijdens de oefensra tegen Engeland. René van der Grijp gehoord. Ja, ik Die hoorde het er, er niet mee eens. Uh, hij zegt, je moet uitstraling hebben en het kan alleen met een, uh, met een andere kleur, niet in het zwart. Witte broek en witte soeken. Anders René van der Grijp, Joon Derksen. Eerste, laten we eerste kwartier bij Voetbal International ging.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 Het spraakmakende rat dat iedereen vijf dagen per week boeit. Onze kandidaten gaan weerspelen voor deze schat met een waarde van 50.000 gulden. Zo ging dat dus 50.000 uh, gulden nog no, 50.000 500. gulden Maar het was wel zo Het was zo populair Dat een derde Van de kijkers van het NOS-journaal overschakelde naar het Rad van Fortuin. Oh, snap natuurlijk wel Nieuws en hoorde, je, hoorde je het? Voice -over, hoorde je het voice-over? Ja Hoorde je wie het was? Van mij is dat niet uh, van Gaston! Uh, oh. Goedemiddag! Gaston Gaston Starreveld ah. hey, Zometeen de tussenstanden En het programma van vandaag In de Eredivisie En uh, ook het buitenlands voetbal Het staat een mooi weekend uh, Een mooi zondag tegenmoet ook zometeen muziek van Maverick Sabré. Wat een heerlijk plaat is dat. En hier is Prince. That's why he never wins That's why he never ever has enough To treat his lady right He just pushes her away in a huff And says money don't matter tonight Money don't matter tonight It sure didn't matter yesterday Cool investment They're telling him he just can't lose So he goes out And tries to find a partner But all he finds are users All he finds are snakes In every color Every nationality and size. Seems like the only thing that he can do Is just roll his eyes Hey is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 Om 4 uur wordt gespeeld Rayo Valenciano tegen Real Madrid. En het tussenstand in de, in de, in de, in de Spaanse competitie is als volgt. Madrid gaat een kop met 10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 En daarnaast staat gepaard gaan maar... met een droevige gebeurtenis in het koningshuis. Ja, dat is nu dus en dat is dus Friso. Dat is ook toevallig, hè? Zou je er wat mee te maken hebben? Gaan? Hij was gewoon degene die de Lewine veroorzaakt heeft. Net op het moment dat Frizio er was. Je maakt een duwbeweging, zie ik. <laughs> ja, nee, ik weet niet hoe. Ja. Dus, uh, nou ja, de eerste heeft um, hij eigenlijk wel goed. Maar we houden het in de gaten. Dus stel dat er nog meer uh, dingetjes gebeuren, houden we op de hoogte van uh, Jan van der Heijden en de uh, voorspellingen van het uh, jaar 2012. Maar er komt er zo dus wel eentje uit, dus.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 een uh, wat Ja, man. collega's Rob en Albert Jan, hè? En die zitten met één telefoon, woordfotospeler. <laughs> ja, Ik komt dat overspelen. Heb jij een goed woord? Heb jij een goed Zor woord? Zondag in Kennenmaland. Je blijft op de...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 Telefoon, nummer daarvan is 023-571-7373. De film draait op dinsdag 6 maart 2012 om 1 uur bij het circus, gastrijsplein 5 in de Zandvoort. Kaarten 6 euro, per, uh, 6 euro. op het dag zelf te koop bij de kassa. Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van stichting Kunstcursus Zandvoort en stichting Pluspunt. Kunstcircus Zandvoort. Oh, sorry. Ja.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 in de gezelschap van ouders, oma's en opa's en misschien wat broertjes en zusjes waren naar het intieme theater aan de kroeg gekomen om het kindercarnaval te vieren. Geslaagd dus. Ja. Ik, uh, vorige week was ik aan het werk, ja. en dat was natuurlijk carnaval en er stond er ook ineens een die bij mij in de kroeg, zeg maar. <laughs> een, uh, denk een vrouw van een uh, jaar of twintig bijna. Ja. En ik heb een praatje met gemaakt, ik zeg, uh, maar megamin heeft toch uh, blond haar en zij had zwart haar. Ze zei, ja, ik heb het geverfd, ja. zegt ze. Ja, Mijn gemind met zwart haar. Ja, nou ja, het kan. Maar met, carnaval, het, met carnaval kan alles zijn. Het zijn kinderen die doen het nog. Je kan met uh, je kan als carnaval kan je met iedereen. Uh, je maakt niet uit hoe je verkleed Drong bent. Als je maar dronken bent, is alles goed volgens mij. Nou, De Kids Adventure Week in Stamford, aan zee is vandaag begonnen. Tot en met 4 maart worden er verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd. Uh,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 En mijn assistente, uh, dat is Roy Haldeman, die treedt die dag op als DJ. Die verzamelt uh, cd's die de kinderen zelf meenemen. En okay. die maakt daar dus de muzikale omlijsting van. Maar in ieder geval de deelnemers, vijf per workshop, die gaan een eigen programma samenstellen. Eigen redactie vormen. En uh, wellicht uh, een eigen verslag verslachthoek van de diverse activiteiten. Ja. CQ, het dier van de week, het weer. Ja, de items horen er ook bij. En zo gaan ze dus een, een uur van 1 tot 2 live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 Spannend. GFN, Westkust, weerbericht. Net als gisteren is het ook later op deze zondag prachtig weer met flinke periode met zon. Op wat lichter gespetter en na blijft het droog en wordt het vanmiddag maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 4. Morgen over de bewolking, maar blijft wel droog. De, de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 9. Ik zeg, tot morgen. man! Weerbericht dus bij ZFM het Zometeen de toestanden in de Eredivisie. Super Sunday kunnen we het wel noemen. Onder andere, half drie begonnen PSV Feyenoord. Tussenstand is daar. Hoor je zometeen. Hier is Broken Wings. Mr. Mister. Baby, don't Ja, een liedje, hè. Je, je gaat het liedje in en langzamerhand. kom je tot het einde. Mister Mister Broken Wings. Twee tustanden in de eredivisie. We nemen eens even door. Half drie begonnen, PSV Fijor. Tusstand is daar 0-0. En FC Twente thuis tegen FC Utrecht. De is daar ook 0-0. zometeen uur 2 van zondag in Kemberland.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 En